11 uur. Katrien Straatman met het NOS-journal... ...open voor publiek met onder meer een natuurbad en fiets- en wandelpaden. In de eerste weken kwamen er meteen al tienduizenden mensen op af. Maar omdat het ook drugsgebruikers en vandalen trok... ...werd begin juni besloten om een deel van het terrein... ...voorlopig af te sluiten voor publiek. En zwemmen mag er dus nu helemaal niet meer. De chef van de Amerikaanse stad Minneapolis is opgestapt na een schietincident waarbij een ongewapende vrouw om het leven kwam. Dat gebeurde vorig weekend. Een vrouw van 40 werd door een agent op straat doodgeschoten nadat ze de politie had getipt over een aanranding. Omdat twee jaar geleden in Minneapolis onder dezelfde, onder dezelfde politiechef ook al iemand werd doodgeschoten door een agent en ze toen niet ingreep is ze nu aan de kant gezet. Op de Europese wegen naar de vakantiegebieden is het druk. Zo staan er lange files in Zwitserland voor de Gotthardtunnel richting Italië en bij de Towertunnel in Oostenrijk. In Duitsland wordt drukte verwacht door wegwerkzaamheden. Volgens de ANWB loopt vooral Zuid-Duitsland helemaal vol.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 Het is druk in de randstad, en dat heeft te maken met werkzaamheden op de A28 bij Utrecht en bij knooppunt Hoevelaken. Daardoor nemen veel mensen de A1 als alternatief van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Hilversum en Bunschoten staat daardoor 8 kilometer file. Op de A27 Gorkum Almere tussen Utrecht Veemarkt en Hilversum 5 kilometer. A27 Utrecht Almere tussen Beeldhoven en knoopend Eemnis ook een kwartier vertraging. Voor de werkzaamheden bij Hoevelaken op de A28 van Zwolle naar Amersfoort... heb je de meeste vertraging vanaf Nijkerk een half uur op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 We zijn weer terug, uh, dank... Uh... Ja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 over uh, het bedrijventerrein Zandvoort. Ik heb Noord? net even een kleine glimp kunnen zien van uh, wat er uh, misschien mogelijk gaat zijn daar in Noord. Ja, waanzinnig. Wat mooi. Nou. Vertel. Nou, ik ben heel, nou, met die heel. Eerst blijf. even, even, even, even uh, ik ben heel blij met die voorzitter. Het is Goed voor de luisteraars even te vertellen waar we staan op het Precies. Ja. Ik heb verteld in het verleden dat wij drieënhalf uh, jaar geleden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 daar naartoe kunnen. En dan hebben ze mooie treinen. Kunnen wat mooie We kunnen ook de trein mooi maken met... Uh... Dus toen wij drieënhalf jaar geleden startten... Ja. was even de eerste vraag die we toen aan de wethouder stelden. Wethouder, heb je wat geld in de pocket? Want als daar ondernemers zitten en daar zitten er nogal wat. Ja, die moeten wel die op, moeten op de een of andere dan van manier het, ja. gefaciliteerd worden. Ja. Verhuiskosten, opkoopkosten. Nou, Gert-Jan Bluis, toen de tijd drieënhalf jaar geleden, was daar heel eerlijk in zeggen...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 Want dat, dat alles moeten ze laten zitten. Ja, en als ze eenmaal laten zitten. Mensen, dat, laten we eerlijk zijn. Ja. Dan krijgen zitten ze over 15 jaar nog. Niet weg, hè? Nee. Dus wij zijn als bestuursleden. Hebben een project op gezocht. En we hebben gezegd luister nou eens even. Stel nou, stel nou. Dat al die bedrijven hier weg zouden gaan. En de gemeente. Wil eigenlijk daar ook een woningbestemming aan geven. Toen Wat ook de... echt nodig prima, is. Hè? Ja. Prima. Ja. Want.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 En niet ja. iets nieuws.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 De verantwoordelijkheid ja. om te kijken wat we ja. de burgers kunnen doen. Ja. Ja. En echt, en daar stop ik even, maar wat ik ben razend enthousiast <tie> is juist over het plan. <tie> ja. Want de burgers, ook in Noord, ja. die zou eigenlijk. Ik ga zelf ook nooit naar een bestemmingsplan kijken, want je denkt dat zal wel. Ja. Maar als je ze ziet hoe dat er op het uitziet, stedenbouwkundig, hoe die entree van. Is het te zien ergens? Ja, nou, de gemeentehuis liggen. Ik heb hem hier dik, heb hier ook te plannen. Ja. Ja. Ja. Maar dan kan het allemaal inzien. En, dat ja. je ook inzien. Ja. en dan kun je zien waar op dit moment in, in beleving.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 Met gedachten van, nou dan toch maar wonen we wel daar dus Maar dat is een zaak waar dat we het met de raad. gemeente over praten. En ja. moet je eerlijk zeggen, de relatie met de gemeente, zoals we die hebben op het ogenblik. is uitstekend. Maar ik doe echt ook een klein bedoel de gemeenteraad om de komende maanden heel serieus naar dit gebeuren te kijken. Ja. Want het is een kans voor Zandvoort. Ja, ik klink ja. enthousiast, maar ik ben het ook. Ja, nee, maar ik zie ja. het ook. Het ja. ziet er ook prachtig ja. uit. Zandvoort Noord, waar ik zelf geleden gewoond heb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 van dat terrein ja. ligt nog een stuk gemeentegrond. Ja. ja. Dus wat doet de gemeente? Die hebben al een tekening gemaakt. Of adviseurs, die hebben ze gekeken, daar zou je mooie appartementen neer kunnen zitten. Ze zeggen ja, allemaal prima. Maar. Allemaal prima, maar er komen daar ook bedrijven. Dus het mag elkaar niet gaan zitten bijten. Nee. nee. En op het moment. Want dat, die bedrijven komen erachter. Ja. Die komen erachter. Dus en dat zijn allemaal bedrijven die, wat wij noemen, in de hogere milieucategorieën zitten. Oh. Weet je wel, die ook lawaai kunnen veroorzaken. Ja, en dan kun je het gewoon niet bouwen. zo zijn dat je. Daar. Maar dat moeten we eerst allemaal zien. Nou, daar we? zitten bijvoorbeeld ook visverwerkende ja, bedrijven. Ik, ja. he, die, ja, ja, ja. Uh, dat, dat hebben allemaal een bepaalde ja. milieucategorie. Ja. En dat moet dan weer op een x aantal, aantal meters, meters staan. van. Ja. Daarom zeg ik. Laten we nou eerst eens kijken gemeente. Voordat we daar zelfs aan die woningbouw bedenken. Wow. Kunnen wij op een verantwoorde manier onze standvoortsondernemers. Wat een en-en situatie. Het is goed voor de burgers. Hartstikke goed voor de gemeente ook. De burgers. Het is voor maar iedereen goed. ook de ondernemers hebben nou een keer recht. Om te zeggen. Dan nou gaan ja. wij ook eens met elkaar wat moois van maken. Ja. En die wil is er op het ogenblik keihard. Nou kijk. Nee, ik kan niet duidelijk zeggen. positief. Nou ja, ik, ik moet ook zeggen, het, het ziet er ja. prachtig uit. En uh, ik zou uh, mensen die daar in de buurt wonen of die daar graag willen wonen, willen oproepen. Van, ja. Ga eens kijken bij de gemeente. Ga die, uh, ga die plannen eens inzien. Want daar komt dus ook sociale woningbouw. Hè. Dat, dat is, dat is, is belangrijk. He, Met name komt, op he? het trein ja. van de Cordex. Ja. Ja. Louter alleen waarschijnlijk. ]ciamoval. Maar dat moet toch onder andere worden? Alleen waarschijnlijk sociaal wonen. Nou, en als je dan weet... Dat is zo'n ongelooflijk grote behoefte aan... Ja. Ja. Ja. Ja. Het is een ja. fantastische manier om daar wat... Ja, want Zo weinig ruimte is er niet meer in zand voor Nee, en dan zouden ze dus echt moeten denken aan een, eh, een heel breed sociaal aanbod. He, dus ja. voor eh, starters, ja. voor alleenstaande jonge alleenstaande ja. ja. Voor jongeren, ja. o, voor jongeren oh, die dus thuis graag uit, eruit willen, maar die ja. gewoon niet aan de bak komen omdat er niks te huren is. Want ja, daar waar ruimte is, dat is niet te betalen. Absoluut niet. Uh, natuurlijk uh, ook senioren. Zandvoort vergrijst. Ja, hè? Oh, dat ja. is natuurlijk... Uh, Fantastische mogelijkheden daar. Ja. heel goed Samen met de woningbouwvereniging te doen. Ja, de pluspunt, pluspunt zit daar vlakbij. En zit erbij. Je hebt de je zitten er. Nou, dan krijg je daar een wijk. Ja. Die klinken als een klok. ik ja. ja. serieus. Ja. Ja. En dan denk ik... En als je dat dan doet. Dat je dan die sociale woningbouw... Daar, in het begin doet voor de corendex terrein ja, ja. dan heb je de mogelijkheid om daarachter ja. meer in de vrije sector te kunnen mensen ook gewoon zelf bouwen. Ja, okay, ook dat, en ja. dat levert wat meer, op je geld, meer geld op, geld op ja. waarbij mensen wat makkelijk kunnen uitkopen. Ja, ja. Maar, is heel goed. Als, als ik nu even stapsgewijs uh, ga nadenken, dan uh, is het zo dat er zijn goede gesprekken met de mensen die daar zitten. 100%. Uh, het bestemmingsplan moet dusdanig gewijzigd worden, dat er dus inderdaad daar gebouwd kan worden. Hm. Dat dus op een andere plek, die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 En daar dus ook rekening mee gehouden wordt? Exact, ja, ja even ja, daar eh, aansluitend. Als men in het bestemmingsplan zegt... Van de Paralacee. We hebben de met elkaar vastgesteld in 2010. Oude college nog, oude gemeenteraad. Ja. Ja. En daar staat het expliciet in. Ja, dat is, dat is tot 2025 met andere woorden. Ja. Dat Kijk, behoor je... Maar dat neemt men over, hè, neem ik moet aan. meer overnemen. Dan ja, want je kunt natuurlijk niet zeggen van... Nee, dat was van het vorige college, dus daar hebben wij ja, niks ja. mee. Want dat, dat is natuurlijk een dingetje wat, wat ik wel eens uh, meer heb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 Structuur ja, ja. dat zullen wij wel tegen de, uh, de BMW en de raad zetten. Maar nu, nu jullie het mij vragen, dan zeg ik: Ja, dit is een aandachtspunt. En nou moeten we even de rug recht houden. Begrijp ja, ik bedoel? Ja. Nee, ja. helemaal goed. Heel goed. Nou, uh, ja, jij bent heel enthousiast. Ja. En ik moet zeggen, ik zie een het een en mooie. het ziet er prachtig uit. Dus nogmaals, ik roep iedereen op die hier belang bij heeft of hier interesse in heeft. Even Ga naar de gemeente, want ja. daar ligt dit plan. Ja. En dan ja, eens, ja. kun je naar nou, kijken. En misschien kun je voor jezelf wel bepalen.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 Nou. Neergelegd op het nieuwe trein van 10.000 vierkante oh, ja. meter. Die ligt er al. Ja. Ja. Dus dat kan me niet wel mee, denk ja. nee, ik. Nee, dat denk ik. Niet. Helemaal goed. Dankjewel Hans. Hans. Succes. Dankjewel. Muziek. Alone in the room, come hear the music play. Life is a cavalry oh chum, come to the cavalry. Put down that knitting, the book in the broom.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 Right this way, your table's waiting No use permitting some prophet of doom And Wipe all your smiles away Life is a cabaret, oh chum So come to the cabaret, yeah. Taste the wine. Oh, come hear that band. It's time for celebrating. Right this way, your table's waiting. No, start by admitting. Credit to two. Yes, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, Oh, chap. Only jump. So come to We zijn er weer. Dit was Louis Anstrom met, met cabaret. Cabaret. Ja. cabaret. Goed. Bij ons zitten twee heren. Over uh, hoe het gaat met de huisverkoop. Cherik Plantenberg en Erik Plantenberg. Jullie zijn broers? Neven, nee. hè? Neven. Oom en neef, ja. Oom, Oom en neef. neef. neef. Oké, okay. <laughs> Wel bijzonder uh, dat. dat. Uh, hoe, hoe is dat gekomen dat, uh, um, dat jullie samen oh, gingen werken? in dit vak. en uh, Op een gegeven moment, toen was er in Zandvoort, zeg maar, ruimte. En toen heb ik hem gevraagd, want hij zat in Lisse uh, in het vak, ook als makelaar. En toen heb ik hem uh, gevraagd: van joh, kom naar Zandvoort. Het is niet een familiebedrijf, hè? Sense. Van oorsprong is het een familiebedrijf, maar ja, niet van de plantenwerk. Planten planten. Nee, van de familie Sensen. Ja, ja, ja, ja. ja, leuk. Ja. En in een prachtig pand zitten jullie sinds, ja, sinds een tijdje. Hè? Ja. Het oude, peske freske viswinkel, viszaak. Heel mooi. Schoolstraat, Hofstraat, Haltestraat. Ja. Heel centraal. Prachtig. Ja. Ja. Leuk dat er mensen weer binnenkomen lopen. Dat hadden ja. we op de kwallis natuurlijk niet meer. Nee, zo. dat was een stuk rustiger. Hè? Ja. Ja. Voordeel ja. daar was dat je gratis kan parkeren had. Ja.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 Een parkeergarage lopen, is, uh, ja, is, is, dat is een stukje lopen, lopen maar dat is niks. Dat stelt jezelf, niks voor. We ja, ja, zitten centraler, ja. dus je bent overal sneller bij. Ja. Je loopt ook bij mensen sneller even, even langs. Ja. Ja. Dat is veel prettiger werken. Ja. Ja. Ja. Ja, huizen zijn op dit ogenblik een beetje booming business, mag ik wel zo zeggen. Vanwege natuurlijk de lage rente die daar mede oorzaak van is. Ja. De snelheid waarmee huizen verkocht worden, die is geloof ik bijzonder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 Um uh, Groenhart, ja. Ja. Zuid, ja. Uh, de wijk rond uh, Brederode, Oosterpark, toch, en de Kostvloerenstraat, Haarnoemstraat, ja. ja. ja. is eigenlijk, eigenlijk het meest populair. Alles ja. Ja. Ja. En alles met zeezicht, hè. daar waren we ja, drie jaar geleden is, ja. over de boulevard ja. reden en je zag ja. allemaal mooie borden hakken. Dat is kopen. allemaal weg, hè? Ja, dat ja. was ja. wat te koop, Er was heel veel te koop. Oh, wat stonden daar een hoop borden op één flat.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 hij zal niet zo, zo heel snel gaan stijgen, nee, nee, verwacht nee. ik. Maar ook ik heb die glazen bol niet. Nee, nee, dat hebben we geen van al. Nee. Maar uh, huizen, u doet huizenverkoop. Maar wat doet u nog meer? U doet, heeft nog meer dingen. Beheer, ja. uh, taxaties. Wij doen alles eigenlijk wat uh, ja. uh, ontwikkeling ontwikkeling met, met vastgoed te maken heeft. Ja. Daar uh, zijn we met twee, uh, zitten we met z'n tweeën daar bovenop. En beheer, wat, wat, ja. wat, wat, wat, wat houdt dat in? Voor de hele taxie nu in de markt is dat, uh, um, doordat de spaarrentes dermate laag zijn, toch een hoop uh, mensen apart. Huizen zoeken voor belegging. Ja. Eh, om een stuk rendement verhuur, te maken op vermogen ja. en te verhuren. Ja. Ja, en wij doen dan uh, wij dat doen is geen doen Erg vakantieverhuur. in, een moment ook. Hè? Ja, vakantieveru is erg in, eh, maar permanente verhuur ook. Hè, ja. dus het is een goed rendement te behalen op vermogen. Alleen het wordt wel in stenen gestopt. En dus het ja. is het niet makkelijk weer vrij te maken. Een ja. voordeel van vakantieveru is dat het wel weer makkelijk vrij te maken is. Maar ja. goed, daar is vaak ook doen. inherent aan de risico's die daar aan ja, zitten. Ja. ja, dat doen we overigens niet. Dat is niet iets van de laatste tijd hoor. Dat doen we al heel lang. Ja. Ja. We hebben. 250 eenheden die we beheren. CDS ja. bestaat natuurlijk al ruim 50 ja, jaar. Lang, ja, ja. Ja. En heeft ook al die jaren een beheerportefeuille gehad. Ja. Ja, en projectontwikkeling in... zit daar dan ook uh, bij? Ja. ja. Ja. ja, wij rekenen heel veel plannen door. Er zijn natuurlijk ja. volle plannen van alles en iedereen. Hè, ja. rond. Nou ja, wat ja, je net nou ja, gehoord hebt van uh, Hogedorn Hoger, uh, in maar Noord. Ook, ja. En ook het Watertoorplein, denk ik ook wel, ja. zit ja, er ook een in. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, en iedereen wil natuurlijk wel weten wat de financiële haalbaarheid is. Ja. Dus in een vrij vroeg stadium worden wij erbij betrokken om te kijken okay. of iets haalbaar is of niet. Ja. Ja. Het is ook wel een goede zaak dat al die, die plekjes die we nog in Zandvoort hebben, waar wat kan gebeuren, hè, dat dat nu ook wel eh, doorontwikkeld gaat worden. Ja. Dat er ja. nu eindelijk wat eindelijk gaat gebeuren.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 hoe staat het daarvoor? Want er was natuurlijk ook iets met de erfpacht daar. Is dat al is dat klaar? Ja, dat is uitgekristalliseerd. Hè. Dus wat dat betreft het grote probleem in de tijd van onzekerheid met betrekking tot die erfpacht. Was dat een koper geen hypotheek kon krijgen. Want een bank gaat niet in ja. een onzeker verhaal stappen. Nee. En dat zorgde ervoor dat natuurlijk die appartementen die op zich qua grootte fantastisch zijn. 100 vierkante meter gemiddeld. Ja, ja, ja. Weet wel, niet, wat een mooi appartement. Maar waren niet te verkopen. Nee. nee.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 Toch kun je tot op zekere hoogte wel uh, uh, bedenken wat er mogelijk zou kunnen zijn. Laten we eerlijk zijn, dat oude dolfirama dat is geen pareltje aan de kust. Nee. Dus daar nee. gaat wat gebeuren. Ja. He, dus, je kan ja, een beetje speculeren. Je kunt, je kunt bedenken wat er ongeveer gaat komen. Ja. Maar dat er een grote betonnen kolos zou gaan komen, daar geloof ik niet. Nee, dat, nee, dat kan ook niet. Dat, nee. dat is niet haalbaar natuurlijk ten opzichte van de mensen die daar in die flat uh, wonen. Nee. Daarom is het ook fijn dat er nu ontwikkeld wordt, want het hoeft nu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 Gerealiseerd waar men achteraf niet zo gelukkig mee was. Maar, nee, ja, oh, ja is toch ook het oude desanswoord laat ik het zo zeggen dan furoren. Uh, body. Dat bedoel ik. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Nou, dat is iets waar ik... Waar ik uh, ja. Ja, Maak iets van moois alles. van wat er staat, denk doe ik wat, altijd. Doe, doe iets, iets waar Juist, is, inderdaad, ik denk dat je dat ook bedoelt. Stel dat je een woonhuis zou gaan, gaan bouwen nu, dan zou je eigenlijk iets met een veranda willen bouwen. Ja. En, en wat al gebeurd is, daar bij de bibliotheek. De, de, de, de Prinsessenweg. Wat is dat, is dat, dat mooi is, geworden is, dat is daar. De Echt. Daar hebben wij dus een hele belangrijke bijdrage bij geleverd, want dat idee van die veranda's was ook ons. Ja. Ja. En uh, dat was ook meteen verkocht, zelfs in de crisistijd. Ja. Ja. Dus dat zeggen we wel. Je moet niet alleen meer denken in kubieke meters nee, nee, nee. Nee, hoor. Nee, en vierkante meters. Nee, ik vind dat park. wel een van de, van de beste voorbeelden van hoe het kan en ja. hoe mooi het kan zijn om nieuwbouw te maken. Absoluut. Ja. Met ruimte, maar toch.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 dat hoeft niet per se een blok uh, ja, nee, beton exact. te worden. Dat kan heel ook mooi. heel mooi worden dan. dan. Maar nou, ik ben ook heel benieuwd duur, hoe dat, dat eruit zijn, gaat he? zien. Nee. Dus wat dat betreft, en daar hoop ik dat de architecten ook goed naar kijken. Ja. Volgens mij doen ze dat wel, want ze zijn daar nu ook allemaal wel een beetje mee bezig. Ja. De architecten ja. die nu al bezig zijn, zijn zeggen, dat het toch allemaal gekomen. een beetje wat, inderdaad, de zandvoorts, ja, laat ja. ik het zo maar zeggen, toch? Ja. Ja. Ja. Ja. Dus ik ga was. jullie bedanken voor jullie komst en ja, graf, graf, voor de update. Ja. En als er iets te melden is, dan vinden we dat altijd leuk om te horen, dus dan mag je hier zeker weer terugkomen. Hartstikke leuk. Goed, bedankt. Hartelijk dank. Bedankt. Dankjewel. Het gaat altijd zo snel hier, hè? Ja. ja. in een mall.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 Right. Heel oh, goed. Ik heb het okay. goed gezegd. Ja, Hier ja. ja, okay. nou, ja. is een balletdancer, hè? Yes. We, we, we gaan, ja. Moeten we, zullen we in het Engels uh, spreken? Ja, jullie Engels. Nou, misschien ja. moeten we het ja. dan ja. wel even vertalen, want niet iedereen dan. spreekt Engels. Ja. Ja. We gaan beginnen met Roy. Roy, wat fijn dat je er bent. Uh, ik zag die prachtige foto Foto's? van jou ja. op, de, op de oversteekplaats uh, met de heren van de gemeente. Prachtige luchtfoto. Ja. Mooi gedaan, inderdaad. Rainbow.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 Waren nee. er andere kleuren? Een zebrapad moet wit gestreept zijn. Wit Ja, als je bijvoorbeeld een, uh, op deze weg hier voor de deur uh, een zebrapad maakt, dan ga je het ook niet zwart schilderen. Dus het, nee, dat is waar. Het ja. is witte banen die, uh, de, die de zebrapad ja. geldig maken. Maar goed, dus daarom is het goed nog zichtbaar. steeds ja. een geldig ja. zebrapad. Dus het antwoord heeft eindelijk een regenboog Want heel ja, Nederland ligt ermee vol nee, en dan komt hier nog een discussie <laughs> <geweldig> of het geldig <laughs> is. <laughs> ja, denk ik ik, ik vraag, Ja, die heb je altijd voor. Nou, staal tevoren. Het is de program van de Pride at the Beach. Ja.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 Ja, het is denk ik een mooie combinatie. Jerry Ann is iemand die, uh, nou, die de nieuwe generatie ja, kent. Ja. Die is in 2016 ja. doorgebroken. Nee, niet De Meijer, ja, dat is, de de, is zo, zo uh, gezetteld uh, Dat is absoluut top. Ja. Topper. Ja. Komen er komen eigenlijk veel mensen uh, gooien, weet je dat? Ja. Is dat, dat in te dat, schatten? Wij uh, draaien daar duimen voor. Zo, uh, <laughs> hoe gaat dat lukken? We doen heel veel promotie. We zitten op dit moment ongeveer op een bereik van 10.000 met onze Facebookpagina. Dat mensen okay. die onze berichten zien en lezen. Uh, dus ja, ik denk dat het mede het, het mooie weer uh, belangrijk Best is. Best wel veel zullen komen. Uh, het evenement wordt gepromoot ook op de, Facebook, op de Facebookpagina's en de internetpagina van uh, de Pride Amsterdam. Mm -hmm. uh, want dit is een officieel onderdeel. Dus er zijn geen grote programma's in Amsterdam op deze drie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 Bij Mango's is dat, vanaf 4 ja, uur? Ja, Beats festival bij Mango's. En de, de volgende dag hebben we nog een... Uh, en wat uh, doen jullie dan? Op... Ja, niet alleen bij Mango's. Hè? Bij nee, Bruxelles ja. en bij Meijer ook. Ja. Ja. En wat het zijn jullie... drie, die zitten naast elkaar. En wat doen jullie dan als, als uh, bestuur verder? Uh, wij doen, doen daar helemaal dan dan niks. We hebben alleen maar ge nee, gelukkig hoeven wij niets te doen. Ook gaan we meefeesten, <laughs> ja. denk ik. Uh, en we hebben gezorgd dat zij uh, in contact zijn gekomen... met beroemde DJ's uh, die in de scene draaien. Oh. Dus er komen speciaal DJ's uit Amsterdam. Okay. Uh, Mede komt om wat te noemen. Leuk. En wat ik trouwens niet moet vergeten, is natuurlijk dat ik Atouren heb meegenomen. Want nee. Gaan, wat gaat hij ook, doen? Okay. Wat gaat hij doen? Ja. Wat is zijn rol hierin?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 4 uur middags en tien uur s avonds uh, gaat hij optreden. Hij, hij doet het tijdens het uh, optreden van uh, DJ Didier. Dus dat uh, oh, zou... Oh, die uh, kleine jongen die ja, de vorige, keer, die vorige keer, was. keer was. Die jonge ja. DJ ja, ja. van elf jaar. Twaalf. 12, ja. Yeah. Oké. Okay. Dus wel bijzonder. You are performing. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Oh, en het heel mooie bijzonder. is dat het stuk heet, wat hij gaat dansen, heet dan ook Heaven is Here. De hemel is, is hier. Yeah. Dus yeah. het is uh, ja, hopelijk een heel erg mooi oh. en leuk stuk. met yeah. positief. Uh, yeah. Yeah. Yeah. Nou, als het weer meewerkt, dan uh, laten we er maar vanuit gaan dat het heaven, heavenly wordt. It's going to be heavenly, <laughs> Hevenly, heavenly, heavenly to see you perform. Okay. And uh, we're really looking forward to see you yes. dancing. Oh, yes. There. Oh, we're going yeah. to look for you. Yes. Yeah. Yeah. <laughs> Absoluut. Goed, even terug naar Roy. nog uh, even over het programma. Dan uh, is het woensdag. De, woensdag he? ja. Woensdag is het Beach Festival bij Club Nautiek. Onder andere de Heren van Amstel. Wat moet ik me daarbij ja. voorstellen? De Heren van Amstel. Dat is de, de band waar uh, Welen uh, ja. in uh, ja, ja, ja. speelt. Die uh, meegedaan heeft toen met uh, songfestival. het Songfestival. ja. ja. ja.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 Even nog... Uh, uur, ja. Dat is om vier uur inderdaad. Ja, vanaf, bij... vier uur, vanaf vier uur. Ja. Er is dus vanaf maandag 31 juli tot woensdag 2 augustus... Uh, een uh, foto-expositie van uh, René Zuiderveld... die toen ja, straks de bij de ons het uh, in het programma is geweest. Uh, wanneer wordt die opening gedaan uh, van die uh, fototentoonstelling? René, half zes, half zes? middags? Ja. ja. Oké. Okay. Okay. Dat is dus eigenlijk... Uh,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 Maar nu wordt er voor verjaardagen. Oh, met trouwen. Uh, ja. uh, privé. Ja. En ik vind dat dat niet kan. Nee. Dus uh, ik heb niets tegen jouw nee. vuurwerk. Maar waar ik vind wel ja, dat waar, er ja, iets uh, Waar Het is een mooie afsluiting. Het ja, is een mooie, natuurlijk is het ja. prachtig. Het is Festival. Door, uh, aangeboden door Holland Casino. Kijk, dus dat is, ja. uh, is het ter hoogte van uh, Casino? Nee, het is ter hoogte van Nautique. Uh, Net voorbij Nautique. Oh, daar wordt het Want daar is ook het feest. Dus dan mensen na de afloop van het feest kunnen naar het vuurwerk gaan kijken. Maar zij hebben de kosten voor hun rekening genomen. Hebben dat aangeboden geboden aan ons als een uh, echte afsluiter van Mooi. het uh, festival. Ja, ja, ja. Ja. En het mooie is uh, in principe als het uh, goed gaat gaan we evalueren, maar ja, Amsterdam Pride en wij willen graag door om het dan jaarlijks op deze manier uh, zo leren, uit te rollen. Ja. Yeah, yeah. Nou ja, dus En dan je kan een next year toe hier. Uh, uh, <laughs> you think don't, so, know? Maybe, don't <laughs> know. You like to go I to, to the, the beach. See the public, you know. <laughs> Are you only in Düsseldorf? Yeah, of in um, other countries? No no no, I only Just work for the, the, the Ballet Amra in Dusselb in, in Düsseldorf. Duisburg, okay. yeah. Okay. But they reizen well the world. Yes, Good. that is that yeah. what I mean. You were yeah. travelling all around the world. Oh yeah, yeah, That's we what I mean. the company yeah. uh, goes on tour oh, okay. okay. until uh, to all over the place. Okay. Yeah. Well Well, <laughs> uh, well, uh we're gonna. <laughs> th thank you for coming. Uh, <laughs> thank you yes, very much, yes, and later. we'll see you on Monday you uh, you. next yeah. week. Uh, Dank je wel, uh, Roy, voor je komst. Uh, ik denk dat het nog wel handig is om even te melden dat er dus een website is en een Facebook fa pagina. De website is Pride.amsterdam slash pride, /pride at, -at -strap the -strap beach. Dat ja. is, dat is, ja, het is wel een heel ja, lang, lang verhaal. Je, je kan gewoon, als je, <laughs> Ik denk als je Pride at the Beach doet, je, dan, ja, dan kom je ja, er wel. Als je, als je Pride uh, Amsterdam uh, googelt, dan heb je gewoon meteen de pagina en dan kun je daarop klikken op Zandvoort. Op Zandvoort en dan kom je dan er ook bij. En er is ook een Facebook pagina en dat heet Pride at the Beach. Ook aan elkaar. Ik ja. denk dat als je daar op Bij klikt, dan krijg je, dan je, krijg je dat ook zelf ja. terug. Dus heel goed, makkelijk. Goed. Nou, super bedankt voor jullie komst. En uh, bedankt. Toi toi toi. Kan fijn je? dat we er wel <laughs> zijn. Ja, we gaan uh, nog even verder we met nog de agenda. agenda. We ja. hebben ja. nog even een kleine... Ik weet niet hoeveel uh, tijd, hebben, uh, hoeveel uh, tijd hebben we nog hebben, Jacques.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 uh, ja, tijdens de Pride zien we jou tot 20 augustus. Ja, best lang. Ik heb uh, gezien dat ze vanochtend op de Boulevard Vauvage al uh, de zomermarkt hebben opgebouwd. Uh, het is natuurlijk fantastisch weer uh, voor, uh, voor die markt. Dat is, uh, dat is om 11 uur begonnen en dat duurt tot 9 uur vanavond. Uh, dus, uh, het is ook op uh, volgende week, hè? Wordt het ja, volgende week ook. Uh, 22, ook. 29. Dan is er uh, vanavond uh, vanaf 8 uur het muziekfestival hè, op het Ja, dat raathuis. is een spontane uh, het He? is ingelast niet gedaan, maar dat is uh, maakt gras. niet uit. Morgen dan is er uh, Zandvoort Alive bij Brussel en Mango vanaf 4 uur middags. Ja. Neem je oordopjes mee, want uh, dat wordt weer uh, knallen daar. Ja. Dan is er vanaf uh, tot en met 31 juli.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 tien uur s avonds. Ja, dan gaan we nog even naar uh, volgende week zondag. Dan is het National Old Timer Festival op het leuk. circuitpark ja. Zandvoort. Natuurlijk is Met dat hartstikke leuk. Prachtig, die oude auto's. En dan komen die auto's op het uh, Venemaplein weer te staan. Dan kan iedereen Ja, ze, uh, zo vriktigen. mooi. Maar ja. goed, als je van auto's houdt, dan moet je daar ja. zeker bij zijn. Ja, nou, en dan uh, 31 juli uh, start dus de Pride at the Beach, wat we net allemaal uitgebreid hebben, hebben geteld En dat is een drie-dagens-evenement. Dan de eerste maandag van de maand de nabestaande groep bij Oogsandvoort van half twee s middags tot drie uur s middags. Ja, en de eerste van de maand ook bij Pluspunt uh, Oogsandvoort. Om elf, half elf, uh, digitale spreekuur voor al uw vragen.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 Bedankt dat je dat gedaan dat je hebt. Dat het, gedaan, het was goede, goede, muziek. goede keuze. Ja. We bedanken Hotel Hoogland hè, voor de koffie, de thee en het water. Voor de goede service. We bedanken Gert van Kuik voor de koffie. We bedanken Gerry Rutte. En de redactie ja, voor de redactie uh, van Kuik, deze week. Ja. En dankjewel, Irene de Jager. Het was gezellig. Het weer. was weer gezellig en uh, wij zien elkaar wij zien weer elkaar heel snel weer. Ja. ja, iedereen een goed weekend. Super weekend. Gewenst, hè. Het is ja. mooi weer. Geniet ervan. We worden eruitgepakt. Ja. We zijn eruit. We zijn er al uit.